Goedenavond, ik ben Waterbalgemoet en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt extra overleg met studentenverenigingen over de coronabesmettingen. Volgens premier Rutte is extra overleg nodig omdat nog steeds vooral veel jongeren besmet raken. We willen ook hen betrekken bij het beter naleven van de basisregels, omdat we zien dat in de groep 20 tot 29 veel besmettingen voorkomen. Er zijn ook overleggen gaande om effectieve maatregelen te nemen om besmettingen in bijvoorbeeld studentenhuizen tegen te gaan. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam komen er nog veel coronabesmettingen bij. Daarom wordt er in deze steden extra streng op gelet of iedereen zich wel aan de regels houdt. Meer fans in voetbalstadions is nog geen goed idee, vindt minister De Jonge. De eredivisie divisiedirecteur wil experimenteren met vakken waar je op minder dan anderhalve meter van elkaar zit met een mondkapje op. Maar dat is niet verstandig nu het aantal besmettingen nog oploopt, vindt de minister. Op station Breda stonk het vanmiddag. Meerdere mensen moesten hoesten en hadden last van een zere keel. Maar het metingen van de brandweer is niets geks gebleken. Zo'n 500 mensen hebben actie gevoerd in Utrecht. Ze willen dat in ons land meer vluchtelingen worden opgevangen uit het verwoeste kamp Moria op Lesbos. Daar zaten 13.000 migranten. Het kabinet maakte gisteren bekend dat er 100 naar Nederland mogen komen. Dat vinden de actievoerders in Utrecht wel heel karig. Het is natuurlijk goed dat 100 mensen nu hierheen kunnen komen. Maar aan de andere kant wordt dat afgehaald van de 500 mensen die al in 2021 zouden worden opgenomen in Nederland. En um, het is nog steeds veel te weinig. 100 mensen van de 13.000 mensen is 0,77%. Dus wij vinden dat Nederland gewoon veel meer moet doen. Ja, en voor de duidelijkheid, Nederland zou elk jaar sowieso 500 migranten opvangen... Daar zitten we al aan. Dus deze 100 mensen tellen daarom alvast mee voor volgend jaar. Het weer nog. Het blijft droog vanavond. Het kan vannacht mistig worden. Het kort af naar ongeveer 9 graden. Morgen wat meer wolken dan vandaag. En ook ietsje kouder. 19 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file bij Amsterdam op de ring zuid en west richting Zaanstad...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 Ja, van mij kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. zitten, samen op je wolk, Whitney Houston en George Michael, If I Told You That. En dat is de opening van het tweede uur, welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot zeven uur bij je en we draaien veel muziek, zometeen iets van het museum, daarna Nora Loren, maar nu eerst, ja, Lois Lane. Ik zal je zo laten horen waarom. night, de dames Kleeman. En ja, en dan waarom draait dat nou? Ja, heel duidelijk, Susan Kleeman was vanmiddag in Zandvoort. Ze had een fotoshoot. Ja, en dat weet ik dan weer. Dus en, als je een beetje zoekt op Facebook, dan kun je die foto's al, kun je een foto's zien. Goed. Um, we gaan even door met uh, El Gero en Eumir Deodato. Dan komt Jaja erachteraan. En dan gaan we het over het museum hebben. Tot zometeen allemaal hier bij ZFM. Maar dat het inmiddels 12 over 6 is. Goedenavond allemaal. The night in a bright arcade day yesterday Johnny fell and broke his heart but I saw him walking down the street today That's when he told me You should get to know me I took a walk outside of the shelter Loves with me when the lightning struck and hit me It's better I loved and lost and never felt it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 faire de l'argent je suis pas ta daronne je te fais pas la mort tu penses au moi ya r a r crache encore ya yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. tu voulais m'avoir tu savais pas comment faire comment tu joues un rôle tu finiras aux enfers ça sonne un je l'ai couché le jour où on se croise vous pas tout fait tu joues le grand frère pour me salir tu cherches des problèmes sans faire esprès putain mais tu dis c'est pas comme ça qu'on fait les choses <t 'en t 'en> si tu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 Ah Nakamura met Jaja. Ja, en dan is er dus inderdaad vandaag die nieuwe tentoonstelling geopend in het uh, Museum. En uh, twee weken geleden heb ik al met Hilly daarover gesproken, de directrice van het uh, museum. En het is dus inderdaad niet welkom in Zandvoort. Het is Groeten uit Zandvoort. En uh, die expositie, dat, is, uh, ja, dat zijn allemaal heel veel mooie beelden... van vroeger historische plaatjes die mensen elkaar stuurden. En uh, ja, heel veel oude foto's. En sommige foto's heb je natuurlijk al gezien op het Badhuisplein. Daar staan uh, hele mooie grote foto's uitvergroot. En dat is onderdeel van de Bakels-collectie. En Bakels was dus een fotograaf, drie generaties, in Zandvoort. En um, die foto's die, die worden ook op uh, ZDF, worden we die vertoond, en daar is ook een inleidende tekst bij. En uh, die laat ik je even horen. De Bakels-collectie. Onder bijna elke foto van Zandvoort uit de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw zou moeten staan: opname Anthony Bakels. Drie generaties Bakels zijn verantwoordelijk voor een historisch beeldarchief dat zijn gelijke niet kent en van onschatbare waarde is. Vrijwel vanaf de opening van zijn eerste zaak in 1874, bovenaan de Kerkstraat... legde Antonie Bakels ontwikkeling van de badplaats op de gevoelige plaats vast. Zoon Antonie en dochter Elisabeth deden dat eveneens tot ruim na de Tweede Wereldoorlog. Daarna de derde generatie in de persoon van Ton en Fred... tot in de jaren 80 van de vorige eeuw dit iconische werk voortzetten... Door hun inspanning en toewijding kunnen wij nu zo'n 140 jaar terug in de tijd kijken. De beelden zijn interessant, leerzaam, vaak zelfs ontroerend en ze spreken voor zich. Deze tentoonstelling wordt u aangeboden door de gemeente Zandvoort. Club Rumors ja, Dat hoort net zo bij Zandvoort als de foto's van Bakel Goed, zometeen hebben we het uh, gesprek wat Jaap had gisteravond met Noah Lurin en Laurin En uh, ja, dat is, een, dat is een mooi gesprek geworden over haar, uh, haar album en nieuwe muziek Dus dat uh, ga ik zo even voor je opnieuw uitzenden En dat was in het programma Alternative FM, ja, en daar is één plaat die hoort bij Jaap die hoort bij Alternative en die hoort bij ZFM Alleen Van Feline, hier is die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 De letters! Ja, ik, ik, ik, ik moet even... Ja, ik, go, Goed, dat krijg je als je op een gegeven moment eerst op het halve verkeerde been zet. Dat moet doen, uiteindelijk. Nou, goed, maakt niet uit. Hmm. Dus, um, even over jou. Um, Sol. Want het is ja. Sol. Uh, waar de voorliefde voor Sol? Voornamelijk omdat ik uh, met Sol ben opgegroeid in huis en in de auto uh, door mijn ouders. Die zijn allebei muzikant. Uh -huh.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 Okay. Daar had ik wel ontzettend van. Ja, nou ja, goed. Er zijn altijd van die momenten dat je het dan toch liever anders had willen zien. Ja. Maar, maar dingen lopen nooit... Nou, dat zien we dus Daarom. eigenlijk al hieraan. Dat het nooit zal lopen zoals het zou moeten lopen. Ja. <laughs> Om even, even hierbij bij te blijven. Uh, zullen we die... Uh, ik neem aan, jij hebt deze een beetje naar voren geschoten, hè? Uh, geschoven. s I m Speak your mind. Speak ja, your mind. Ik denk dat dat, ik denk dat dat een mooie is voor, uh, voor ook jullie zender. Dan gaan we hem uh, weer draaien. Ja, wat leuk. bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Ja, en dat was Noah zelf in gesprek met Jaap Koper. En voordat je nou denkt van ja, dit is uh, de herhaling van Alteunners FM. Niks ervan. Dus gewoon welkom in Zandvoort. Ik neem het weer over, Jaap. En uh, Betty White staat klaar. right on Keep on doing it That I get it, baby Oh, that I get it I find baby, keep on I swear you gotta, you gotta Keep on, keep on Whatever, whatever Yeah, I'll do it Forever and ever Yeah, yeah, yeah, yeah If you please in every way I can Gonna give you all of me as much as you can say Make love to you right now, that's all I wanna do I know you need it, girl, and you know I need it too Cause I found what the world is searching for Here, right here, my dear Have to look no more In all my days I've hoped and I've prayed For someone just like you Make me feel the way you do Never, never gonna give you up I'm never, ever gonna stop Not the way I feel about you Girl, I just can't live without you I'm never, ever gonna quit Cause quitting just ain't my stick Gonna stay right here with you and do all the things you want me to, to, whatever you want. yeah, you got it. And whatever you need. I don't wanna see you without it.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 Right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you, make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop, stop the way I feel about you, girl. I just can't live without you. I'm never. Ik ga hier White. ik heb mijn programma weer terug. Ik ga je Ik ga ik doe ga wat ik ga er ik ik ...en daarna de eisselieburgers. Hier bij ZFM, waar het wat voor is. Goedenavond. Helemaal. Juist, Brothers, Contagious. Ja, zit het er bijna op. Nog drie minuten 15 zie ik op een nieuwe systeem. En uh, wat ik nog in ieder geval voor je heb, is het programma van Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, ik had een volle druk programma, maar zij ook morgen. Het begint met George Polman, dan gaat het over de vorderingen op het watertorenplein. Vervolgens komt Maike Koper en die vertelt over de PvdA en uh, haar voornemens voor de nieuwe raadsperiode. Dan gaan we het hebben over de leefomgeving in Zandvoort. Dat doen we met Jeroen Trouders. Die is van de gemeente. Die doet een heel onderzoek met een expertgroep. ZFM is daar ook nog bij betrokken. Ja, en dan na twaalf. Dan gaat het over ZFM zelf. Dan komen Harry Lemmens en Rob de Graaf zelf in de uitzending... over het belang van deze lokale omroep en de toekomst van ZFM. Dan kwart over, nou iets later, zo rond half één... Theo van der Laan over de HEMA. En we sluiten af morgen met Karim El Kabani met zijn voornemens voor de nieuwe periode. Tot morgenochtend in Goedemorgen Zandvoort. Voor mij zit het er ook op. Ik uh, eindig met uh, Daniel Sauleka zoals zo vaak. Heel fijn weekend. Geniet ervan. Wordt heel mooi weer. Lekker naar buiten. Succes. Doeg.